De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 extra rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten... moeten een einde maken aan de golf van liquidaties in de havenstad. Maandag was de 13e liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. Volgens de Franse premier Airo is er jarenlang te weinig gedaan tegen de moorden. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld...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 Overdag zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep WNL. Hoe is het nu met... met Paul Stoel en met Ivo Wieges... Goedenacht en welkom bij Hoe is het nu met? Voor als u de slaap niet kunt vatten, wij ook niet. Sterker nog, we worden uit onze slaap gehouden door allerlei vragen. Vragen waarop wij eigenlijk niet zo 1, 2, 3 antwoord konden geven. Vannacht vinden we het antwoord op al deze vragen. Want hoe zit het eigenlijk met zure regen? Wat is er gebeurd met kloonschaap Dolly? Hoe is het met meneer John van Rolf Wouters? En hoe gaat het met Hilbrand Nawijn? Uh, en waar zijn de spel belspelletjes op tv gebleven? Te gast in onze studio is oud-belspelpresentator Martijn van den Berg. Martijn, welkom. Goedemorgen, heren. We gaan uh, zo meteen met je praten, uh, maar leuk dat je er bent. Misschien kunt u het zich nog herinneren, 2003, toen werd de Mars Rover Opportunity gelanceerd twee onbemande karretjes die op Mars onderzoek gingen doen naar het leven op die planeet. Maar hoe is het nu met die karretjes en met de planeet Mars? Rob van den Berg is directeur van de Space Expo in Noordwijk. Hij weet alles over de ruimte. Goedenacht Rob. Goedenacht. Uh, in 2003 uh, werd de Mars Rover Opportunity gelanceerd. Hoe ging dat toen? Um, ja, dat klopt. Um, het was eigenlijk een van een tweeling. De, de uh, Opportunity en... Uh... De Spirit, die zijn uh, gelanceerd richting Mars en vervolgens uh, na een reis van ruim een half jaar uh, aangekomen bij Mars. Ja. Uh, de Opportunity die is toen uh, op 24 januari uh, geland, dus uh, in 2004. Dus komende januari, dan rijdt hij al uh, tien jaar rond. En die landing die was wel spectaculair, want hij daalt af van een parachute... maar hij zit helemaal omgeven door ja, een soort airbag van allemaal grote ballonnen. En uh, op een gegeven moment uh, laat die parasiet hem los. Uh, die airbags met ballonnen die, die vallen op Mars stuiteren uh, een stuk of veertig keer voordat het tot stilstand komt. Lopen leeg en vervolgens kan het robotkarretje eruit. En waren ze daar ook met z'n tweeën? Omdat het uh, waarschijnlijk was dat een van die twee dan kapot zou gaan met die landing. Dat ze er minstens nog eentje hadden. Nee, dat was wel heel goed uitgetest. Uh, ze gingen er dus zelf vanuit dat uh, het bij alle twee goed zou gaan. En dat is ook gebeurd. Uh, maar ze zijn op verschillende plekken uh, losgelaten, zeg maar. Zodat er daardoor verschillende plekken onderzocht konden worden... en een veel grotere uh, oppervlakte bekeken kon worden. En is het nou zo dat die, uh, uh, die twee karretjes... Uh, noem ik ze misschien wel oneerbiedig karretjes... Weet ik eigenlijk niet. Um, maar da um, ja, ho hoe lang zouden ze eigenlijk uh, daarover doen om dat allemaal in kaart te brengen? Ja, nou, je, um, ze worden eigenlijk robotwagens of rovers op zijn Amerikaans uh, genoemd. Uh -huh. Maar robotwagentjes hebben we het ook vaker over. Uh, de bedoeling was dat ze zo'n 90 dagen onderzoek uh, zouden doen. En het idee was: want er is heel veel stof uh, op Mars dat er dan zoveel stof op de zonnepanelen zouden zitten... die de wagentjes uh, aandrijven... dat na een dag of negentig uh, de onvoldoende elektriciteit zou zijn... waardoor de missie uh, zou stoppen. Maar uh, ja, de Opportunity-rijd is al bijna tien jaar rond. Hoe kan dat? Dat uh, is eigenlijk een meevaller geweest. Want uh, op Mars is een, uh, een dampring, net als op de aarde... alleen is die uh, ja, wel zo'n 200 keer dunner dan op aarde... Maar toch nog dik genoeg om ervoor te zorgen dat er af en toe uh, een, een flinke wind waait. En uh, die wind die zorgt er dus regelmatig voor dat het stof van zonnepanelen afgeblazen wordt. Waardoor we uh, ze toch weer rond kunnen rijden. Dus dat karretje rijdt al tien jaar rond. Wat hebben we intussen geleerd van die informatie uh, die hij ons heeft gestuurd? Ja, best veel. Want uh, nou, de spirit is helaas uh, gestopt in 2010, dus ook veel langer dan de bedoeling was. De opportunity die rijdt dus nog steeds rond. En het waren eigenlijk een soort uh, ja, gesteente onderzoekers, zou je kunnen zeggen. De apparatuur die ze aan boord hadden, die was heel geschikt om te bepalen wat voor soort gesteente er op Mars uh, voorkomt. En het idee om te gaan zoeken naar gesteentes die alleen maar in het water afgezet uh, kunnen worden, ontstaan uh, kunnen in het water. En uh, die gesteenten die zijn gevonden. En dat betekent dus dat je nu met zekerheid kan zeggen dat we dus ooit uh, meren en zeeën en oceanen op Mars zijn geweest. En dat is wat we nu geleerd hebben van deze missies. En um, wat brengt dat ons verder? Um, betekent het dat we daar kunnen gaan leven? Nou... Misschien ooit wel, maar niet uh, dankzij dit onderzoek. Want er is nog wel steeds water op mars, maar dat zit of heel diep in de bodem... of dat zit uh, diep gevroren in uh, de poolkappen. Um, maar wat natuurlijk altijd heel spannend is... stel je voor dat je op een andere planeet leven zou vinden. Dat, dat zou denk ik een van de grootste ontdekkingen zijn van, uh, van de wetenschap. Ja. En uh, op het moment dat je dus weet dat er water is geweest op uh, Mars, vloeibaar water... dan zou het best wel zo kunnen zijn, omdat Mars zoveel op de aarde lijkt... dat er ook ooit uh, leven is geweest. En daar hoop je natuurlijk aanwijzingen voor te vinden. Ja, Die, die rovers zijn tien jaar geleden gemaakt. Um, is dat, ik kan me voorstellen dat dat ook wel frustrerend is voor de onderzoekers nu. Die techniek van tien jaar geleden, nu is veel meer mogelijk. Of worden er kalletjes ja. gebouwd die, uh, die met de techniek van nu dan uh, veel meer ja, zouden kunnen oplukken? Ja, want uh, de, de, er rijdt er nog eentje rond op Mars, dat is de Curiosity. Die is uh, een jaar geleden op uh, Mars aangekomen. En uh, die is nog veel groter, hè? ongeveer zo groot als een uh, volkswagen kever wordt er wel eens gezegd, duizend kilo. Uh, dus een complete auto die, uh, die op Mars rondrijdt en daar zit dan weer uh, de allernieuwste technologie in. En die curiosity die is dus wel in staat om um, ja, zeg maar overblijfselen van leven, of misschien leven zelf, om dat te kunnen vinden. Dus de opportunity die kan alleen maar zien of er water is geweest, maar de curiosity die kan dus verder gaan. En die kan ook echt kijken of er leven is. Dat is hij is nu een jaar aan het rondrijden. Um, dat leven is nog niet gevonden op dit moment, maar dat kan nog gebeuren natuurlijk. En uh, hoe houdt hij dat dan allemaal bij? Is er dan een speciaal... Uh, is er een speciale internetsite voor die al die nieuwtjes naar buiten brengt? Hoe werkt dat? Ja, uh, NASA zelf die, uh, brengt dat allemaal heel goed naar buiten. Dus op verschillende NASA-sites, daar zijn uh, ja, dus van dag tot dag is, uh, de status uh, te volgen. En er worden ook de meest mooie foto's en filmpjes uh, en dergelijke opgezet. En er wordt, er wordt zelfs getwitterd en een Facebookpagina bijgehouden. Dus er is, uh, elke dag weer nieuwe informatie beschikbaar. Waar hoopt u nou op? Ja, ja, dat er leven gevonden wordt uh, natuurlijk. Uh, alle omstandigheden die lijken uh, goed te zijn geweest, uh, lang geleden. Uh, Mars leek toen echt heel veel op de aarde. Op het moment dat er op de aarde ook al uh, leven was. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn op het moment dat je daar leven, of in ieder geval sporen van uh, leven vindt. En um, ja, de, in 2018 gaat er nog een robotmissie naar Mars toe, ExoMars, en die heeft uh, nog geavanceerdere apparatuur en die kan een meter of twee diep boren zelfs. Dus wie weet dat er zo diep in de bodem echt nog ja, helemaal geen sporen van leven, maar ook echt nog leven gevonden wordt. En ja, dat is dus binnen een paar jaar, dus dat uh, hoop ik allemaal wel te horen. Hoe, hoe warm is het eigenlijk op Mars? Nou, niet warm. Um, de temperatuur kan uh, nou, zeg maar rond de evenaar in de zomer uh, boven de 0 graden uitkomen. Maar uh, in de regel is het daar zo'n 60 graden, 40 graden onder nul. Dus behoorlijk koud. Verder van de zomervakantiebestemming. Ja, dat niet direct. Er zijn nog grote poolkappen, dus ik denk in ieder geval een winterbestemming. Ja. Maar het is toch zo dat, uh, dat er nu een uh, bedrijf is? Um, of in ieder geval, een, uh, zo, ja, volgens mij is het een bedrijf. Ja. En ja, die wil in 2023 uh, mensen naar Mars sturen. Ja, er is dus een, uh, een Nederlandse organisatie, Mars One, en uh, die zoekt inderdaad vrijwilligers. Nou, dat is niet zo moeilijk, want er hebben zich al duizenden aangemeld. Die uh, inderdaad uh, ja, over een jaar of tien uh, een enkele reis aangeboden krijgen richting uh, ja. Mars. Ja. Dat ze beginnen met, uh, met drie. En daarna om de zoveel jaar komen er weer een, uh, een paar bij. En dan heb je de bedoeling dat ze dus echt een uh, zelfstandige kolonie gaan, uh, gaan stichten. Dat is een beetje de nieuwe, uh, is, ja, hoe noem je dat? Met Adam en Eva, daar waren er ook twee. En het vermeen zich tot. Ja. Ja, op een hele aardevol, uh, zeg maar. Dus dat, uh, is dat een beetje de bedoeling achter, achter dat Mars One? Ja. ja, je kan het ook een beetje zien als uh, ooit de eerste pioniers naar uh, Amerika trokken om daar afgezonderd van uh, hun thuisland uh, een, een nieuwe wereld te stichten. En de bedoeling is dat dat hier dus ook gebeurt. Maar denk jij dat die mensen dat overleven? Uh, ja, er zijn veel wetenschappers die gekeken hebben naar de haalbaarheid van het hele project. En uh, aan alles is gedacht, uh, aan, aan hoe je aan eten komt en, en drinken en zuurstof en um, ja, uiteindelijk als er dan genoeg mensen zijn, uh, zou je zelf kunnen proberen om, om daar te overleven en een, een, een hele gemeenschap op te bouwen. Ik geloof wel dat dat mogelijk is, ja. En, en als we dan mogen dromen, science fiction-achtige tafereelen met zo'n grote glazen bol, waaronder gewoon planten kunnen groeien mensen kunnen rennen en kinderen in het water spelen? Ja, uh, zover nog niet. Want zo'n hele grote glazen bol, dat, uh, dat wordt moeilijk. Um, maar uh, het idee is wel om daar, zeg maar, een, ja, misschien een hele ondergrondse stad uh, met, uh, met, met delen waar je dan wel uh, daglicht kan komen. Uh, het probleem blijft natuurlijk altijd wel dat je niet zomaar beden kan lopen, want uh, die damkring die is veel uh, te eil. Dus um, of je moet de hele dikke ramen de zon zien, of je moet in een ruimtepak uh, buiten lopen. Ja. Dus uh, de geur van, uh, van, van een bos of het geluid van zingende vogeltjes dat zou je dan nooit horen in ieder geval. Zou je zelf op Mars willen wonen? Nee, niet onder die uh, voorwaarden. Ik zou het echt gaan uh, missen. Geef mij maar een, uh, een, een mooie natuurbestemming hier op aarde, dan zou ik me toch wel gelukkig voelen. Maar ik hoop wel dat dat gebeurt, want uh, we kunnen er een hoop van leren. Maar Ik zal er niet heen gaan. Rob van den Berg, directeur van de Space Expo in Noordwijk. Uh, bedankt voor de tijd en voor het verhaal. Graag gedaan. Belspelprogramma's als Call TV en telegames op de commerciële zenders. Zo'n tien jaar geleden waren ze niet weg te denken... tijdens de zogenoemde daluur op televisie. Tussen twee en zes in de middag en in de kleine uurtjes van de nacht... werden kijkers uitgedaagd om de meest uiteenlopende quizvragen te beantwoorden. Bij het telefonisch verkondigen van het juiste antwoord... maakte men kans op een geldbedrag. Op tv klonk dat zo. Ik heb nog helemaal niemand aan het telefoon. Wat is dit? Hallo? Jij mag dus ook meespelen, ja, als je een idee hebt van wat er moet komen te staan. Probeer het maar een keer. Wie weet heb ik je zo aan de telefoon. Geef jij mij dat juiste antwoord. Het zou... Weet je wat ik wel lachen zou vinden? Als het nou gewoon eens in één keer juist zou zijn. Nou, misschien. Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Met wie spreek ik? Hallo, lolo. Opgehangen. Dat moet je niet doen, hè nee? Dat was dan misschien een slecht voorbeeld. Uh, 7 oktober 1995 werd de eerste Colt-tv uitgezonden en vele varianten volgden. Een nieuw mediaberoep leek te ontstaan die van Belspelpresentator... een springplank na een carrière op televisie. Misschien heeft Martijn van den Berg dat ook wel gedacht. Hij presenteerde Belspelprogramma's als Spotlight en de Gossip Quiz. En hij is hier bij ons aangeschoven in de studio van Radio 1 om herinneringen op te halen. Welkom Martijn. Ja, goedenavond. Uh, is dat zo? En dacht jij dat uh, uh, Belspelletjes een springpunt was naar uh, een tv-carrière? Ja, ik dacht wel, hier ga ik uh, ongelooflijk veel leren. En dat uh, bleek ook uiteindelijk wel zo te zijn, absoluut. Hoe kwam je uh, daar terecht? Ja, dat is heel uh, apart, maar er stond een advertentie in de Telegraaf... dat Endemol uh, op zoek was naar een diëtiste. En daar stond een e-mailadres bij. En ik had al duizend keer en de mol gebeld: van, Hebben jullie prestatoren nodig of wat dan ook? Maar het antwoord was natuurlijk altijd nee. En toen dacht ik, dat e-mailadres is dat misschien ook degene die de screeningen doet voor de nieuwe prestatoren. En dat klopte. Dus via die advertentie voor de diëtisten ben ik uiteindelijk bij de belspeller terechtgekomen. Uh, en in de volksmond heet het uh, Call TV. Uh, maar het waren eigenlijk heel veel verschillende kleine programmatjes, toch? Ja, absoluut. Uh, hoeveel? Ja, uh, als iets scoorde, dan bleef het bestaan. En als iets niet scoorde, dan ging het snel ten ziele. Het was natuurlijk gewoon uh, pure commerciële business. En uh, waar zat het verschil dan in, in die spelletjes? Nou, je had natuurlijk goede uren en je had slechte uren. De beste uren voor de belspellen... dat was eigenlijk gewoon zondagochtend tussen 11 en 12. Dus dat ene uurtje, dan moet je scoren. En daarna gaan de mensen de hond uit laten naar het strand... en familiebezoeken doen. Dus dan dalen die calls, zeg maar. En, en als presentator moet je dan ook bepaalde... Targets halen, zoveel mensen moeten hebben gebeld in ja, het uur? Ja, absoluut. Je komt thuis morgens binnen, je hebt je target... je hebt bijvoorbeeld 17.000 calls, moet je vandaag halen binnen het uur. Het programma duurt 50 minuten. Van dat 50 minuten is 40 minuten besteed aan entertainment. Dus doe je leuke gasteninterview. En dat soort dingen, Dus je jou 10 minuten over om uiteindelijk die target te halen. Dus in die 10 minuten dat je echt die kijker thuis aankijkt... moet je echt zo je best doen om 17.000 mensen thuis van die bankkast in te krijgen... om te gaan bellen. Dat is natuurlijk wel... Uh... En, en hoe deed jij dat? Ja, daar zijn bepaalde trucjes voor. De uh, belangrijkste truc is, je moet absoluut nooit zeggen, bel nu. Hoe vaker je gaat zeggen, bel nu, hoe meer het uh, mens gaat irriteren, zeg maar. Je moet mensen een fantasie geven. Praat over vakanties, praat over kleding, praat over een borstvergroting, praat over een nieuwe auto, weet ik wat allemaal. Maar geef mensen een idee wat ze kunnen doen met dat geld. Dan gaan ze bellen. Kreeg je daar ook les in? Dat was het cursus uh, verleiding. Nee. Verleiding zit natuurlijk in de mensen zelf. Hè. Dat heb je of dat heb je niet. Je werd wel getraind op het gebied van presentatie. Dus we kregen wel professionele presentatietraining. Ja. En uh, je zei zelf 17.000 calls moest je halen. Ja. Um, was er dan ook uh, een grens uh, waar als je daaronder zat, lag je eruit? Ja, als jij niet scoort, ga je eruit. Het is gewoon uh, Net zoals uh, in het normale zakenleven, zeg maar. Uh, maar op tv zeiden ze toch altijd... Uh, dat er niemand belde? Ja, dat is iets uh, een soort vooroordeel, zeg maar. Er is in 2005 hebben alle belspelprestatoren een contract moeten ondertekenen... waarin staat dat wij absoluut geen leugens mogen vertellen. Dus dat houdt in, ik kan niet zeggen, er is niemand thuis, want dat weet ik niet. Dus voor 2005 werden er, er misschien wel leugens verkondigd? Nou ja, als jij zegt, er is niemand thuis, is dat natuurlijk een leugen, ja. Ja, dat is heel simpel. Als jij zegt, er belt niemand, dan ben je aan het liggen. Dus dat soort dingen, dat moest er allemaal uit. Dus we moesten echt puur op waarheid uh, getrouw, zeg maar, presteren. Je zegt, uh, ik heb een hele hoop dingen geleerd tijdens die periode. Uh, welke eigenschappen heb je eigen gemaakt die je verder gaan helpen? Nou, Bijzonder is natuurlijk als je een belspel presenteert, dat je geen draaiboek hebt, geen script, helemaal niks. Je kijkt in die camera. En het is natuurlijk anders dan een normaal televisieprogramma waarbij je de mensen wil entertainen vermaken of informeren. Maar bij een belspel moet je mensen overhalen en zien aan te zetten tot respons. Het is dus gewoon verkoop. En dat kan je alleen maar doen doordat de mensen jou leuk gaan vinden als ze naar je kijken en dan inderdaad die telefoon gaan pakken. Wat was uh, je lievelingsspel dat je presenteerde? Ja, hoe moeilijker het spel is, hoe hoger je scoort. Kijk, als André van Duin in Ron brandsteden verandert... ja, dat is zo voor de hand liggend... Dat, daar trappen de mensen niet in. Dat was die metamorfose die van metamorfose, die twee foto's? Ja, dat wordt dan zo vaak gedaan. Dat is net hetzelfde als Maxima die in Linda de Mol verandert... en hm. Katja die verandert in weet ik veel wie allemaal. Dus dat is too easy, weet je. Je moet het wel echt... Jij haalde uh, je voldoening meer uit de kruiswoordpuzzels uh, of... Uh. Nee, ik vind een, een, een verdraaiing van het gezicht wel leuk... maar hou het dan ook spannend. En hou het dan ook moeilijk. En laten mensen echt uh, het gevoel hebben dat ze ook echt een spel spelen. Mensen zijn niet dom thuis, hè. De kijker is niet idioot. Dus je moet de kijker wel absoluut serieus nemen. Ja, we zijn ook wel benieuwd naar het mechaniek achter de belspelletjes. Wie verzond die spelletjes eigenlijk? Dat is verzonnen door de productiemaatschappij... de uh, productiemaatschappij zat ik maar op Hawaii, Simo. En dat was een, onderdeel, ja, was een onderdeel van Animal, En Animal zond dat uit op RTL 4. Dus daar komt dat vandaan. En met de inkomsten van die belspellen werden weer andere programma's gefinancierd. Uh, dus het is een soort ja, inkomstenbron, zeg maar, voor die omroep. Nou ja, veel inkomsten. Want uh, 17.000 bellers in een uurtje. Hoeveel levert dat op? Ja, gemiddeld 90 cent alcohol. Dus bijna 17.000 ja, gelden. ja. Maar goed, je ja. bent natuurlijk ook live on air. Hè? Het gaat natuurlijk via, dat kost natuurlijk geld. Uh, ja, dat kost heel veel geld. <laughs> um, ja, leuk. We gaan zo meteen even verder met je praten. Um, maar eerst gaan we naar muziek. En we gaan naar Emilia met Big Big World. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big... Big thing if you leave me, but I do too feel that I do to will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's a Thank Ja, met Big Big World. En uh, hoe is het nu met Emilia? Wij zouden het eigenlijk niet weten. Want dit was haar enige hit in Nederland. Het kwam op nummer 1 uh, in 1998. Maar verder hebben we nooit meer iets van Emilia gehoord. Uh, je luistert nog steeds naar hoe is het nu met op Radio 1. Het lijkt al een eeuwigheid geleden. Maar slechts 15 jaar geleden schoven we de bordspellen pas aan de kant. En maakten we plaats voor games op een computer. Dat dat gevolg had, mogen duidelijk zijn. Niet alleen werd er moord en brand geschreeuwd... over het verdwijnen van de huiselijke gezelligheid op zaterdagavond. Ook bleek je goed verslaafd te kunnen raken aan online spelletjes. Gamer vanaf het eerste uur en schrijver voor xgn.nl. Mike Witteman, Goedenacht. Goedendag. Uh, hoe komt het dat we tegenwoordig niet zoveel meer horen over gameverslaving? Uh, nou ja, dat heeft gewoon eigenlijk te maken met wat je, wat je al zegt. Het is nu al... Eigenlijk een tijdje dat, dat dat een bekend medium is en dat, dat dit zich nu al, al afspeelt. En gameverslaving is nu gewoon ja, een ding geworden wat gewoon algemeen bekend is. En het is niet meer nieuw en ja, hip bijna, om het zo te noemen. Maar zijn er nog wel uh, gameverslaafden dan? Ja, uiteraard. Er zijn nog genoeg mensen waar, uh, die nou ja, last hebben van gameverslaving. En op uh, nou ja, psychologisch niveau kan daar ook uh, mensen voor behandeld worden. Dus het is nou al een ding wat nog steeds speelt. Maar dat we het nou minder horen, wil dat ook zeggen dat er minder verslaafden zijn? Nee, dat je het minder hoort betekent gewoon dat het geaccepteerd is, om het maar zo te noemen. Het is natuurlijk wel, het is en blijft een verslaving, wat natuurlijk gewoon altijd heel erg is. Maar over het algemeen gezien is het een bekend iets en daarom hoor je er gewoon niet meer van. Vroeger waren spellen als World of Warcraft enorm populair en verslavend. Zijn er nu nieuwe spellen op de markt die net zo verslavend blijken te zijn? Uh, nou ja, wat je, wat je gewoon altijd hebt is inderdaad, uh, spellen als World of Warcraft, die zijn op, op, op een bepaalde manier ingebouwd. Uh, jij uh, als speler neemt de rol over van een virtueel karakter, dus je stapt eigenlijk buiten je eigen lichaam. En in zo'n game doe je eigenlijk uh, nou ja, bepaalde dingen voor andere mensen en daarvoor word je voorbeloond. En dat is eigenlijk de verslavende factor. Dus vergelijkbare spellen uh, van uh, World of Warcraft zijn nog steeds heel erg verslavend. En uh, wat voor spellen zijn dat dan? Uh, nou, op dit moment is het, zijn het niet echt heel specifiek spellingen die naar voren komen. Maar bijvoorbeeld een, een, een League of Legends is uh, nu heel populair. Dat is ook een, een, een online PC-spel waarin uh, vijf man uh, als teams tegen elkaar uh, vechten. voor controle over een, uh, over een map. En daar uh, ja, werkt ook gewoon heel verslavend eigenlijk. En dan zeg je uh, online spellen. Uh, en mm -hmm. wij kijken een beetje terug uh, in deze uitzending. hoe is het nu met? En uh, dan denk je ja. ook meteen aan Second Life. Ja. Ja, die heeft inderdaad een hele grote bekendheid gehad en uh, dan maak je wel een hele andere stap. Zeker ik, uh, in vergelijking met World of Warcraft, gezien Second Life eigenlijk een beetje een, een spel is voor de niet-gamers, om maar zo te zeggen. Uh, het is uh, met name opgepakt uh, door mensen die ook inderdaad, zoals ik al eerder zeg, gewoon, ja, uh, buiten zichzelf willen stappen en inderdaad gewoon een veertuweel karakter willen spelen om ja, te ontsnappen aan de, aan de echte wereld. Maar wordt dat en, nog steeds uh, veel gespeeld? Nou tegenwoordig is, de, is, is het echt uh, over die hele grote piek heen geweest. Het, uh, het spel heeft net een jaar bestaan gevierd in juni, maar uh, het actieve uh, ledendatabase zeg maar is wel heel erg uh, gekrompen. En, en dan hebben we ook nog Habbo Hotel. Mm -hmm. Ja, ja. Dat, dat is ook een, uh, een hele bekende en dat is een, uh, een spel dat zich richt op de uh, jonge tieners. En het is eigenlijk een, een, eigenlijk een hele grote chatroom. Waar eigenlijk ja, jonge tieners dan samenkomen om met elkaar te praten en ja, dingen te doen in het spel zelf. En erg en, verslaafd, uh, op... toch? Ja, en erg verslaafd. Ja. En ook uh, heeft daarnaast ook nog een, een betaalfactor erin zitten. Waar mensen dus ook uh, ja, uh, echt geld betalen om uh, spullen in het spel te krijgen. Dus dat heeft ook wel een beetje voor, voor controversie gezorgd. Maar uh, ja ook gewoon heel verslaafd, voor, uh, maar dan heel specifiek voor jongen. Her herken jij een gameverslaafde als je hem ziet? Uh, nou, ik denk het niet, want die zullen waarschijnlijk gewoon op een kamer zitten. Hé, <laughs> hey, uh, Mike Witteman van XGN.nl, Dankjewel voor je uh, voor ja. je verhaal. Ja, graag gedaan. Uh, in de studio nog steeds uh, Martijn van den Berg, uh, Belspelletjes-presentator van nou, ongeveer het eerste uur, toch? Ja. Ik was er snel bij. Ik was er snel bij, ja. In uh, 19, hm. 1995 begonnen de Belspelletjes. Wanneer was jij op tv? Uh, begin 2000 ben ik erbij gekomen. En, uh, nou, is... Wanneer was het, Ivo, dat uh, de uh, belspeltjes een beetje ten onder zijn gegaan? Volgens mij was dat uh, eind 2007 toen dat uh, allemaal zo ja, lopen. Die... in eind 2005 zijn alle presentatoren bij elkaar geroepen in een grote zaal. En toen werd er gezegd, dames en heren, dit is de allerlaatste keer... dat we hier zo met z'n allen samen zitten. Toen gingen eigenlijk alle entertainmentfactoren gingen eruit... en toen bleef alleen dat diehard oproepen over. En ja, dat vond ik niet zo heel erg leuk. En daar heb ik ook niet meer aan meegedaan. Dus dat was echt, zeg maar, alleen maar... Uh, puur voor de calls. Zijn, zijn er contracten ooit getekend door jou... Uh, met uh, daarin geheimhoudingsplichten... van dingen die je niet mag zeggen? Uh, ik weet wat ik niet mag zeggen... maar in principe is alles open en eerlijk. Uh, er zijn geen dingen die ik niet mag zeggen... omdat ze geheim moeten blijven. Ik, bedoel, ik denk dat je dat bedoelt. Uh, het is ontzettend transparant. Uh, ik heb daar nooit oneerlijkheid... of wat dan ook uh, kunnen ontdekken. De vijfde of de tiende bellen... dat is voor mij nog steeds een raadsel... hoe ze die kunnen eruit vissen... Uh, het is gewoon een computerscherm waar al die nummers op binnenkomen... en aan het einde van de uitzending wordt er daar eentje uitgepikt. Dat is, dit, dat is het. Ja, Dat is die mechaniek uh, achter die belspelletjes natuurlijk... die een beetje schimmig blijkt. Ook voor ja. het Openbaar Ministerie en uh, dergelijke... die allemaal onderzoek gingen doen naar hoe dat dan precies ja, zat. Ja, die wilden geld zien, ja. En de Fiat. Zoals met een inval van de ja, Fiat. Ja, tuurlijk. Het was ook schimmig voor de buitenwereld. Ik ja. snap dat ook wel. Maar. Het leek bijna de scène van een, van een uh, maffiafilm zo. Ja, maakt het ook wel erg spannend om daar te werken, kan ik je zeggen. <laughs> ja. Zo? Wat, wat voor dingen heb je meegemaakt dan? Nou, niks op dat gebied. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk als je... Ik vind het leuk om ergens te werken waar het heel erg besproken, uh, wat heel erg bes, bes, besproken is, zeg maar. En dat was ook zo? Ja, tuurlijk als je een belspel, ook als je het gaat presenteren. Ik had nooit verwacht wat dat voor impact heeft op jou als persoon. Als je dus belspelpresentator wordt. Ik bedoel, ik ga gewoon naar mijn werk en ik doe mijn ding. En ik rij weer naar huis. Maar de mensen zien jou de rest van de week als die belspelpresentator. Ja. Dus dat is natuurlijk wel even schakelen. Ben je daar veel op aangesproken dan? Ja, nog steeds zelfs. Het is ongelooflijk hoe, hoe mensen dat beeld vast kunnen houden. En je dan ook een stempel geven van dom. Omdat je dat programma uh, presenteert. Of Alsof. hebben gepresenteerd. Ja. En er zijn er toch veel mensen daar uh, uh, hun carrière begonnen. Ja, maar hoeveel uh, uh, hebben daar ooit wel niet gestaan? Uh, dat zou ik niet weten. Dat zijn er veel geweest, hoor. <laughs> dat zijn er heel veel geweest. Dus er dus zijn er ook een hoop geweest die daar weer geëindigd... Uh. We hadden het net even over verslavingen aan, aan, aan games. Uh, er waren natuurlijk ook wel gameverslaafden in belspelletjes. Mensen die heel veel geld uitgaven. Ja. Uh, voelde jij je daar niet verantwoordelijk voor soms als uh, presentator? Ja, ik voelde me daar zeker verantwoordelijk voor. Alleen je moet daarom ook goed zeggen tegen de mensen... Dames en heren, het gewoon één, twee, hooguit drie keer. Je weet natuurlijk dat de dames zijn uit Ammerlo of Hengelo of weet ik van waar, die daar zielig zitten met een kanarie en die zitten lekker te braai of te naaien met een poester spelen, weet ik van allemaal, maar die zitten dan maar te bellen. We moet je natuurlijk wel uh, uh, voorwaarschuwen dat ze dat niet gaan doen. En mijn ouders waren een grote klanten. Ja, ja dat, het, ik zei dat elke keer. Heb je keer. ouders allemaal geld afgetrokken? Ja, ik zei, doe dat nou niet elke keer, maar goed. Hebben ze ook wel eens iets gewonnen? nee. Nee. Dat is een soort van... Uh, ja, ja. Ik ken eigenlijk niemand die ooit wat heeft gewonnen met Belspel. Ja, er zijn er wel veel. Hoor. Absoluut. Ja, dat wel. Je moet het zo zien. Je krijgt Aan het begin van de uitzending krijg je bijvoorbeeld 10.000 euro en die 10.000 euro moet eruit. En het maakt niet uit hoe je dat weggeeft. Of dat je tien keer een prijs van 1.000 euro weggeeft. Of één prijs van 10.000 euro. Maar het moet eruit. Maar het moet eruit. Dus met dat geld kan je altijd gaan spelen. Aan het einde van de maand is het geld een beetje op. Dus dan worden de opgaves ook weer wat lastiger. Het is altijd een beetje... Uh... Hm. Wat ook wel bijzonder is, is dat mijn allerbeste uitzending ooit was... tijdens de begrafenis van uh, Prins Bernhard. Ik was toen aan het presenteren op de andere zender. En iedereen keek naar Prins Bernhard. En toen dacht ik dus echt, nu kan ik wel zeggen, er kijkt niemand. Want er belde ook echt helemaal niemand. En na die begrafenis was iedereen uh, zo zat die treurenis is... dat ze allemaal overstapten naar de belspel. En toen scoorde ik echt als een tierenleer. Dus het is heel afhankelijk van wat op de andere zenders gebeurt... voor jouw scores. Ja. Vind je het jammer dat uh, de belspelletjes van tv zijn verdwenen? Ja, het was natuurlijk wel kostelijk voor, voor De Wereld Draait Door... en kopspijkers en uh, voor al dat soort programma's. Uh, ik denk wel dat ze ook kansen uh, uh, zouden hebben nog steeds vandaag de dag. Oké. Okay. Uh, we praten zo meteen met je verder. Um, je luistert naar Hoe is het nu met op Radio 1. En we gaan luisteren naar Hoe... En ineens zag ik je lopen, en ik dacht: oe, oe. Ik was meteen onder en jij onder de hoek. En we liepen samen verder, en ik dacht.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 Het is vijf over half drie. Je luistert naar Omroep WNL. In de studio aangeschoven. Bas Redeke voor de Nieuwsminuut. Het Nieuwsminuutje. De Verenigde Staten hebben opmerkingen van de Turkse premier Erdogan veroordeeld. Erdogan beschuldigde Israël ervan een hand te hebben... in het afzetten van Mohammed Mursi in Egypte. Het heeft een woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. Suggereren dat Israël op een of andere manier verantwoordelijk is... voor de recente gebeurtenissen in Egypte... is beledigend, niet bewijzen en verkeert aldus de woordvoerder. Een medewerker van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu... zei eerder al dat Erdogans opmerkingen onzin zijn... De zwemvaardigheid van Nederlanders gaat snel achteruit. Dat verklaart dat er dit jaar in ons land al drie keer zoveel zwemdoden vielen als in 2012. De komende jaren zal er geen verbetering optreden. Zo voorziet het Mulier-instituut dat morgen een groot onderzoek naar zwemmen in Nederland publiceert. Zo halen de meeste Nederlandse kinderen nog wel het A-diploma. Veel van hen ook de B-variant. Maar de meeste haken daarna af. Het aantal kinderen dat het hele zwem-ABC afmaakt daalt de laatste jaren. Dagblad Spits bezocht in Rotterdam vandaag een debat tussen studenten en kamerleden... en ontdekte daar dat veel studenten bang zijn voor een hoge studieschuld. Maar waar ze vroeger nog onbezorgd aan een opleiding begonnen... zorgt het sociale leenstelsel voor veel onzekerheid bij de nieuwe eerstejaars. Veel studenten gaven aan teleurgesteld te zijn in het beeld wat het kabinet lijkt te hebben van hen. De politiek doet steeds vaker alsof we een last zijn. Dat moet maar eens afgelopen zijn. We zijn namelijk de toekomst. Al dus toekomstig eerstejaars Radwan. En tot zover. Het minuutje. BNL, News in the North Obral A Eu já lá o meu carro de o som Já tá tudo preparado, vem que o gregue é vó Menina, fica à vontade Entre e faça festa Me liga mais tarde Vou adorar vão nessa gata Me liga, mas tá tudo balada Quero que te com a madrugada Dança, rolar Até o som aí A gata me liga, mas tá tudo balada Quero que te com a madrugada Hoje vai rolar o che che che che che che Tje, Na madrugada dançar, toda até o sol raiar soraia, me liga, mas tá desembalada, tem que tá molimar, pé de madrugada dançar, toda que hoje vai rolar <música> o che e você che che che che Gustavo Lima klanken van Gustavo Lima. En dat was hij nog even. Uit Brazilië um, uh, met Ballada. In de studio nog steeds Martijn van den Berg. Um, voormalig Belspelpresentator. Um, uh, John Williams, dat is wel degene die... Uh, dat is de bekendste ex-belspelpresentator, toch? Ja, bijzondere man. charisma, humor, eerlijk, recht door zee. Weet je, dat zijn inderdaad uh, de mensen... Ja, die doorschieten. Aan het begin van het gesprek zei jij dat, uh, dat jij het uh, uh, presentatorvak hebt gebruikt als een soort van opstapje. Uh, vind je dat dan jammer dat het niet helemaal uh, geworden is uh, wat je ervan dacht? Ja, wat kan je verwachten als je eraan begint, weet je wel? Ik bedoel, als ik kijk nu, vandaag de dag heb ik gewoon een ontzettend leuke baan. Ik ben trainer en rechter en sales. Ik sta nog steeds elke dag op het podium, alleen niet meer voor de buis. Dus ik doe nu eigenlijk nog steeds presenteren. Het heeft alleen een andere wending gekregen en dat heeft ja, de nodige dingen veroorzaakt. Dus Geen ik, ambitie meer om op tv te komen? Nee, absoluut niet. Het is heel raar, maar ik heb het een jaar of zeven gedaan en dan op een gegeven moment is het ook wel klaar. Je moet ook niet te lang willen, weet je Als het er niet meer is, dan is het er niet meer. En dan moet je gewoon doorgaan. Want je was uh, lekker bezig om uh, een carrière op te bouwen. Uh, veel op tv. Maar toen ging er iets mis uh, met een nou, onhandige actie uh, met Belinda Muldijk. Ja, klopt. Ik maakte een fout. En die fout die pakte groot uit. En dan, uh, dan moet je op de blagen zitten, absoluut. Want het was zo dat, uh, dat er... Uh, hoe zat het verhaal nou precies? Er, wa er waren foto's van uh, haar huis. En dat was een rommeltje. En die waren doorgestuurd naar... Privé? Zo zat het toch ongeveer? Je weet precies hoe het zit. Dus ik hoef het verder niet meer uit te leggen. Oh, maar... en dat hoeft ook niet meer. Weet je? Dat is zo lang geleden, zeven jaar geleden. Als je dat nu weer gaat oprakelen. Weet je? Iedereen heeft nu weer zijn leven op de rit. En dat moet je gewoon lekker zo houden. Als ik het nu weer ga precies vertellen, heb je kans dat daar weer een sneeuwbal overheen komt. En dat moeten we gewoon wijzelijk niet meer doen. Is dat wat jou betreft dan nog wel een beetje een open zenuw? Nee, totaal niet. Totaal niet. Alleen als mensen je continu aanspreken over iets wat jaren geleden is... op een gegeven moment word je dat echt uh, spuugzat, zeg maar. Ja. En dat moet je ook niet meer willen. Ja, maar uh, je hebt er dus wel spijt van dat je dat gedaan hebt. Het is een hele stomme actie, laat ik het zo zeggen. Ja, want uh, je mocht daar dan ook niet meer bij live shop werken. Toen? Ja, klopt. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het een heel vervelende tijd voor je is. Omdat, uh, omdat je toch wel je zin had gezet op, uh, op uh, de de entertainment wereld. Ja, uh, dat klopt. Wereld. Maar ik denk dat iedereen ooit wel eens een keer in zijn leven een fout maakt... waarvan hij achteraf denkt van shit, dat had ik echt even heel anders aan moeten pakken. Uh, je leert er gewoon heel erg veel van, van die schade, weet je ik, bedoel, ik ben nu blij dat het eigenlijk mij overkomen is. Omdat je nu veel sterker bent en um, al het negatieve wat je meemaakt... dat maakt je ook gewoon echt sterker. Dus als het alleen maar goed gaat en ik de rest van mijn leven... belspellen zou blijven presenteren, ik bedoel, wie was ik dan nu vandaag de dag? Dat is dan ook weer de vraag. Maar stel dat het niet was gebeurd... Uh... Dan was je nu waarschijnlijk à la John Williams misschien ergens op de buis beland. Ja, die kans was er ook. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik nu ontevreden ben of zo. Uh, nee, totaal niet. En hoe kijk je nu naar die uh, showbiz-wereld? Ja, ik weet natuurlijk nu hoe het er een beetje aan toe gaat. Dus dan kijk je er toch wel heel anders uh, tegenaan. Weet je wat is? Hoe gaat het eraan toe dan? <coughs> ja, bekende Nederlanders zijn gewoon een ster in het wegmoffelen van hun eigen oneffenheden. Zo moet je het zien. Het is gewoon poppenkast. Als de gordijntjes open gaat iedereen springen. Gaan de gordijntjes weer dicht, dan vallen ze allemaal terug in een oude doos. Klaar, dat is de showbiz. Heb je daar voorbeelden van dan? Zat. <laughs> nou ja, we, we hebben nog even... Niemand luistert. Ja, op ja dit niemand tijdstip. luistert. We hebben een contract <laughs> getekend. Dat mag je niet zeggen. Nee, maar dat is gewoon. Showbiz is ook gewoon een vak. Het is gewoon werk. Het wil niet zeggen dat dat reëel is. Of dat dat de waarheid is. Je moet er natuurlijk altijd een beetje doorheen prikken. Maar is dat erg? Nee, is niet erg. Het is prima dat het er is. Met andere beroepen is dat ook zo. Het is juist goed dat het er is. Ja. Uh, <laughs> ja. Ik, uh, ik, ik hoop zo nog dat je, dat je, dat je nog wat voorbeelden hebt voor, uh, voor ons. Ja, maar laten we niet geroddelen hier met z'n allen. Kom op, hé. Hey. Nou, nou, ik dacht... <laughs> uh, want er is nog een, een periode geweest... en dat was ik denk twee, drie jaar geleden... dat je nog bezig was met een, met een nieuw programma. Een soort van um, business class met ja. uh, Telcel... Gecombineerd. Ja, ik had het idee. Alle telcelproducten die komen gewoon van een schip wat ergens drijft uh, in een oceaan, wat van geen enkel land is. Zo moet je dat zien. En dan roept er een land: ik wil die producten hebben. Dan komt dat schip naar de haven en dan la laden ze het uit en dan gaat dat naar die uh, telcelprogramma's. Je hebt heel veel ZZP'ers in Nederland met allemaal leuke producten. Ik dacht: als we nou eens gewoon die Nederlandse ZZP'ers, die allemaal die producten niet verkocht krijgen, op die buis halen, dan laten we dan gewoon eens leuke Nederlandse producten. Uh, aan de man gaan brengen door die ondernemer zelf. Dus dan snijdt het met aan twee kanten. Maar ja, uh, dat wilden ze niet. Dus dan, uh, dan houdt het op. Maar het leek er wel op dat het eraan zat te komen, toch? Ja, we hebben ook pilots opgenomen. We hebben een productiemaatschappij gewerkt. we hebben In de Westergasfabriek uh, hebben we van alles gedaan. Dus het staat op tape. Ik heb drie uitzendingen thuis op tape. Liggen kanten klaar. Maar ja, dan komt het er niet doorheen. Nou ja, dan is dat jammer. Was, was dat ook wel... Zeg maar de, de, de, de druppel die de emmer deed overloopt van nu uh, wil ik niks meer te maken ja, hebben met de showbiz. Klaar. Te grote teleurstelling. Nou, Niet te grote teleurstelling, maar meer kan je niet meer doen. Als je helemaal zelf uh, een heel programma uh, kan neerzetten... Zeg maar, uh, en het komt niet op de buis... dan moet je voor jezelf besluit nemen om daarmee te stoppen. Dat is dan het eindpunt. En dan moet je niet zielig gaan doorjengelen... Een maar eindloos... maar is het, ben je dan niet te snel bij de pakken neer gaan zetten? En waarom verzon je niet weer wat anders? Of zat nee, het er gewoon niet in? ik heb daar alles in gestopt. Dat was echt je kindje? Dat was echt mijn kindje en beter kan ik niet. Dus dat moet je ook heel goed weten. Hè? Van, jezelf, van Wat kan ik wel en wat kan ik niet? En, en dat was het, ja. Ben je dan niet bang dat het uh, programma-idee... Uh, nog door iemand anders opgepikt gaat ja, Geheid over een paar jaar gaat dat ook weer gebeuren. Maar dat is met alles zo. Ik bedoel, die dvd'tjes liggen overal. Dus dat zal wel lichtere keer ergens weer naar boven komen. Maar dat is ook met de belspellen. Mensen zeggen belspellen zijn voorbij. Belspellen zijn niet voorbij. Kijk naar RTL Boulevard, weet je al. Uh, in de reclames heb je wie presteert RTL Boulevard. Is dat Lucky de Leeuw of uh, meneer de L, SMS A of B. En win. Dus dat is allemaal een vorm van belspellen. Dus alles is continu herhaald tot zich. Alleen in andere vormen. Want heel veel mensen denken dat na 2007 belspellen verboden zijn. Maar dat is helemaal niet waar, hè? Nee, het is helemaal niet verboden. Ik bedoel, ik kijk wel eens naar Linda de Mol, naar mijn juniorjacht. En dan zegt zij ook altijd. Ik heb 10.000 euro. Je hebt nog vijf minuten om te bellen. Bel nu 0908840. 8840 Ja, <laughs> ik bedoel. Dus Linda de Mol is ook een belspelmeisje op dat <laughs> moment. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, nou ja uh, we praten zo meteen met je verder. We gaan eerst even naar Justin Timberlake en Take Back the Night. Ouh.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 Surrender And send it for me We hey, wanna do something right But yeah. well, we could do something better There ain't no time like tonight And we ain't tryna save it for later Stay off live in the life Nobody cares who we got tomorrow And you got that little something I like That little something I've been wanting to follow Tonight's the night Come on, surrender I won't lead your love astray Astray Justin leek op Radio 1 met Take Back the Night. Je luistert nog steeds naar, hoe is het nu met, met in de studio Martijn van den Berg? Ja, leuk nog steeds, heren. Ja. Um, tien jaar geleden um, was je dus eigenlijk vastbesloten om, um, om presentator te worden op tv. Dat is tien jaar geleden. Wat wil je over tien jaar worden? Ja. Dus eigenlijk... Maak ik nu een stap van 20 jaar. Ja, weet je, ik heb gewoon gezien dat je dat gewoon nooit kan bepalen van tevoren. Je kan niet uitstippelen, daar wil ik naartoe. Je moet het gewoon overlaten aan de kosmos of wat dan ook. Het lot, het maakt niet uit wat voor name eraan geeft. En je moet gewoon je ding doen. Weet je, en als je ergens voor kiest waarmee je in de belangstelling staat... dan moet je altijd leren dat je kritiek krijgt. En als je kritiek krijgt, dat vinden mensen soms lastig. Maar je moet altijd kijken van, van wie krijg ik dat nou eigenlijk, weet je wel. Ik bedoel, als je je geluk laat bepalen door wat mensen van je denken... dan blijf je altijd een loser. Dat moet je niet doen. Dus je moet gewoon je eigen pad volgen, doorgaan... en krijg je een keer een tegenvallen. Nou, zo so wat Dan gaan we weer een andere kant op. En als je dat blijft doen, ja, dan kom je ergens. Wanneer vond jij het moeilijk om kritiek te verduren te krijgen? Nou, ik vond het in 2007, het jaar dat ik ellende had met Belinda Rob... vond ik toch wel heel erg zwaar, tuurlijk. Je bent continu in het nieuws en iedereen praat over je... alsof ze je gisteren nog gesproken hebben, terwijl dat niet zo is. Ik heb op een gegeven moment de televisie uitgezet en ik ben Chinees gaan halen... omdat ik denk, ja, hou op jongens, waar gaat het over? Dus dat was een heel lastig jaar, maar toen heb ik dat ook geleerd. Wat, wat betekende dat voor jou, die keerzijde van bekend zijn? De keerzijde van bekend zijn is dat de mensen denken dat ze jou kennen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. En, en waarom deed dat dan pijn? Want je kent ze toch niet. Omdat mensen een vooroordeel hebben... En wat is nou eigenlijk precies een vooroordeel? Weet je, Een vooroordeel is een uh, onge ongenuanceerd oordeel... over iets of iemand door iemand die zijn research niet goed heeft gedaan. Dus iemand denkt of vindt iets over jou... terwijl die helemaal geen idee heeft wie je bent of wat je bent. Ja. Sp spreek je nog veel mensen uit die tijd? Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, absoluut. <lacht> en zijn dat ja. goede vrienden? Of er zijn een heleboel goede vrienden uitgekomen. Ja. Alleen dat vinden we juist leuk, dat we elkaar nog steeds kunnen spreken... Uh, zonder dat daar camera's of wat dan ook bij zijn, ja. En uh, wat, wat doen al die mensen? Zitten die nu nog een beetje in de uh, televisiewereld? Uh, er zijn er een paar verslaafd aan de drank, er zit er een aan de kook, er zitten er een paar in de ww, je hebt mensen die zitten in de zorg, je hebt anderen die, die hebben een eigen bedrijfje opgericht in de communicatie. Ik bedoel, er zijn van allerlei... Uh, Jullie hebben gesprekstof op uh, via de Genoeg gesprekstof, absoluut, ja. En uh, dat, dat zullen ook wel leuke feestjes zijn dan? Uh, ja, de mensen, ik uh, altijd het hele wilde feestje zijn. Klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is wel zo dat je die spellen hebt gepresenteerd. Ik heb nog steeds, betrap ik mezelf op het uitspreken van bedragen. Weet je, als ik ergens in de micro kom en iemand zeg, ik vraag Wat kost die sneakers? En iemand zegt 300 euro. Dan zeg ik 300 euro. Dan komt dat oude <laughs> belspelbedrag uh, weer naar boven. Zonder dat je natuurlijk <laughs> gewend bent om zo te praten. Ja, ja. ja. Uh. Zou je ons nog een, uh, um, een korte cursus kunnen geven hoe we. Um, oproepjes kunnen doen? Ja. Als je wilt dat mensen echt gaan luisteren, dan moet je fluisteren. Want als je fluistert, dan worden mensen nieuwsgierig. Dus dan gaan ze met dat oor automatisch naar die televisie toe, of naar die horen, of naar die box, of wat dan ook. Nou, je moet ook altijd zorgen dat je heel duidelijk praat met een punt. Als je geen punten gebruikt, dan begrijpen mensen je niet meer. Um... Je moet het ook nooit mooier maken dan dat het is. Weet je wel. Uh, niet hele mooie bedragen, niet erg veel geld. Nee, dit is veel geld. Not, dat komt binnen bij de mensen. Denk eens, aha. Ware woorden. Ware woorden, ja. Je hebt ze, meer heb je niet nodig. Martijn, uh, ja, wij vonden het uh, leuk om je even te spreken in ons programma. Hoe is het nu met? Zijn er, zijn er bij jou zelf nog dingen waarvan jij denkt... hoe is het daar nu mee? <laughs> Vragen die bij jou zijn achtergebleven in al die jaren? Nou, Bel Christine van der Horst is mijn collega. Die is van de aardbodem verdwenen. De blonde dame van oh ja. We gaan even haar telefoonnummer opzoeken. En wie weet hebben we haar voor sessie nog in de uitzending. Want zij, zij, was, uh, zij presenteerde s'nachts uh, toch? Uh, ja, dus uh, Normaal gesproken zou je zeggen, misschien is ze nog wakker. Dat lijkt me wel, ja. ja absoluut. Oké, okay, nou goed, uh, wij, gaan, uh, wij gaan aan de slag. Dankjewel okay, voor je komst. Heren, tot ziens. Do weg met Go Your Own Way hier op Radio 1. Hoe is het nu met? Uh, blijf bij ons, want uh, na het Radio 1-journaal van drie uur zijn we bij je terug. Met onder meer het antwoord op de vraag, waar is de CDI-speler? WNL op Radio 1.